She wonders Zwijgt ze, ik schreeuw en zwijgt naar haar. We gaan dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar een van mijn moeder, van mijn moeder.